1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Twee doden in de nieuwjaarsnacht. Volendam herdenkt een nieuwjaarscafébrand. en 20 doden bij een aanslag op een kerk in Egypte. Het weer vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en voert droge lucht aan. In het zuiden is het nog bewolkt met kans op wat motregen. Elders wordt het droger en breekt vanuit het noorden de zon door. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden. Vanavond is het overwegend helder met langs de kust kans op enkele winterse buien. Ook morgen komen er aan de kust buien voor. Elders is het droog. Het wordt dan 3 tot 6 graden.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 En van die vier gewonde agenten hebben er twee ernstige verwondingen. In Den Haag zijn dertig mensen aangehouden. De ME kwam kort in actie in de wijk Ippenburg. Er was een uh, leegstaand huis. Heb ik begrepen waar men een ruit aan het ingooien was. wat de politie zelf niet meer uh, kon mannen. Dat wil zeggen in uh, de gewone tenue. En dan zet je de ME in. Uh, dit kan gebeuren in een oudejaarsnacht. Het is vervelend. Maar als je de ME nodig hebt, laat je ze ook optreden.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 In Amsterdam is ambulance team met vuurwerk belaagd. En in Limburg-Zuid is een ambulance vernield. In Volendam, bij het monument in de haven, wordt op dit moment de nieuwjaarsbrand van tien jaar geleden herdacht. De brand in Café de Hemel, waarbij 14 Volendammers om het leven kwamen en heel veel jongeren zware brandwonden opliepen. Karin Alberts is bij de herdenking. En Karin, wat is er tot nu toe gebeurd? Om half één kwam er een stoet aan over de dijk. Een aantal mensen was naar de heilige mis geweest in de Vincentiuskerk... een eindje verderop, waar ook teel werd gestaan bij de brand... waar gebeden werd voor de jongeren die gewond raakten of omkwamen. Om nou, half één kwam die stoet. Een aantal jongeren liep voorop. Daarachter veel familieleden, ook hulpverleners, politieagenten... mensen, ambulancepersoneel, die destijds bij de brand betrokken waren. Ze hadden bloemstukken bij zich. En ze begonnen met het leggen van een aantal bloemstukken bij het monument... Daarna werd er een minuut stilte in acht genomen om te denken aan de slachtoffers. En toen waren er toespraken. Onder andere hebben we gehoord de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, burgemeester van Beek. Hij stond erbij stil hoe het dagelijks leven in Volendam-Edam of Edam-Volendam is veranderd. Is sinds die brand, hoe zoveel mensen er dagelijks mee te maken hebben. Het zij omdat ze een geliefde moeten missen. Het zij omdat ze zelf gewond zijn of hun kind gewond is. En daar ja, met allerlei medische zorg nog dagelijks mee te maken hebben. Maar hij sprak ook over de kracht. De kracht van de jongeren, de kracht van de ouders, van de mensen om hen heen. En ook over de eenheid en de solidariteit in Volendam. Het dorp is er sterker op geworden. Mensen worden niet alleen gelaten, iedereen helpt elkaar. En hij bedankt ook de hulpverleners en daarna werden ook nog de namen genoemd van de veertien jongeren die omkwamen tien jaar geleden. Ja, Karin, is het druk eigenlijk? Nou, ik moet zeggen, het is, er zijn aardig wat mensen hier op de dijk. Uh, twee rijen dik. En tegelijkertijd kun je ook weer niet zeggen dat het hele dorp is uitgelopen. En wat mij met name opvalt is, je ziet veel ouderen, je ziet veel uh, grijze hoofden. Je ziet veel mensen van wie je kunt vermoeden dat het ouders zijn. Maar je ziet weinig jongeren relatief. En ik heb net ook met een aantal ouders gesproken. Die vertelden uit zichzelf, nou, mijn zoon is ook gewond geraakt bij die nacht. Maar die komt vandaag niet, want die wil er eigenlijk gewoon niet aan herinnerd worden. Die wil verder met zijn leven en nu weer stilstaan bij die ramp. En weer uh, die camera's op mijn gezicht of op mijn hand. En toen, en toen viel de verbinding weg. Goed, we bedanken Karin Alberts Wellicht later vandaag nog meer nieuws uit Volendam. Bij de herdenking van de brand in Café De Hemel. Vandaag tien jaar geleden. In Weijen in Overijssel heeft brand gewoed in een kerktoren. De torenspits van het monumentale gebouw vatte vlam door nog onbekende oorzaak. De brand was in de weide omtrek te zien. De brandweer was snel ter plekke, het kerkbestuur. De boel werd afgezet en de, de burgemeester was er en de pastoor werd uit zijn bed gebeld. En toen zijn ze met blussen begonnen. Maar dat, die torenspits die is kurkdroog, droog, dus die brandde als een fakkel... En het kruis kwam naar beneden en de pasvergulde torenhaal... die ligt nou op het kerkplein. De kerk was net gerestaureerd en door de brand is... alleen de torenspits verloren gegaan. Dit is het NOS-journaal, het de Jong. Zeker twintig doden in Egypte. Dat is het resultaat van een aanslag op een koptische kerk... in de stad, het Egyptische stad Alexandrië. President Mubarak veroordeelde de aanslag... en zei dat hij zowel tegen christenen als moslims is gericht. Correspondent Nicole Fever, uh, heb je al enig zicht op wat er is gebeurd? Nou, het gebeurde na uh, een nieuwjaarsmis in een grote kerk in Alexandrië. Daar waren zo'n duizend man bij uh, de dienst aanwezig. En uh, toen de dienst was afgelopen, liepen de mensen naar buiten... En toen is een explosief afgegaan. Maar eerder werd aangenomen dat het in een geparkeerde auto zat. En later, nu zeggen de autoriteiten, het gaat waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag. Maar er zijn op dit moment, staat het dodental op 21 mensen. 43 mensen zouden uh, gewond zijn geraakt. En wordt er gezegd, als uh, de, die explosie iets later had plaatsgevonden... dan zou het aantal slachtoffers nog hoger zijn geweest. Want toen ging de grote groep de kerk uit. Nou, daarna zijn er rellen uitgebroken tussen de kopten. Dat zijn de ...christenen in uh, Egypte en de politie uh, en ook met moslims er gevochten in de stad. Uh, ja, de de kerkbezoekers waren enorm kwaad en die uh, gooiden met stenen. Nou, nu schijnt het uh, weer rustig te zijn in de stad, maar het uh, komt in een periode van grote spanningen. Ja, president Mubarak heeft al uh, behoorlijk snel gereageerd op de aanslag... Uh, dus, ...en zegt dat hij zowel tegen christenen als tegen moslims is gericht. Is het opvallend dat hij dat zegt? Nou ja, hij zal er natuurlijk alles aan moeten doen om verdere clashes tussen christenen en moslims te voorkomen. De afgelopen maanden zijn er veel spanningen geweest. Wat de autoriteiten nu ook zeggen, ze zeggen het gaat om mensen van buiten. Deze aanslag is niet door Egyptenaren gepleegd, maar eigenlijk worden hier geen aanwijzingen bij gegeven. Het is niet controleerbaar. Maar het is wel duidelijk dat uh, geweld van buitenaf... natuurlijk minder verwijtbaar is voor de autoriteiten. Um, want die hebben daar eigenlijk weinig aan gedaan... om de toenemende spanningen tussen groepen in het land te verminderen. Ja, en de kopten die klagen al heel lang over de achterstelling van uh, hun groep. Ze zeggen, wij worden gediscrimineerd. En de autoriteiten die doen daar niets aan. Dus om verdere problemen te voorkomen... zal iedereen nu ja, roepen uh, hoe erg het is deze aanslag... en dat het tegen iedereen is gericht... om te voorkomen dat er nog meer... Uh, het probleem tussen de groepen optreden. Ja, zijn er al veel reacties gekomen van geestelijke leiders en zo? Ja, de, de leider van de Assar-moskee, dat is het, uh, het religieuze centrum van Egypte, islamitische dan, die heeft ook meteen gezegd: Wij veroordelen dit. Dit is tegen alle Egyptenaren gericht. Ja, en de vraag is wat er nu verder gaat gebeuren, of het rustig blijft. Um, een aantal familieleden van slachtoffers die zijn niet toegelaten tot het uh, mortuarium. Bijvoorbeeld. Het is onduidelijk wanneer de slachtoffers uh, begraven kunnen worden. Dus het zou toch tot, uh, tot meer spanningen kunnen leiden. Ja, Je had het net al even over wo de woedende reactie van, van christenen. Ze zijn, zijn ze vaker het doelwit van, van aanslagen in Egypte? Nou, er zijn wel uh, af en toe wat, wat incidenten geweest. Maar wat je ziet, de afgelopen maanden neemt het echt toe. Er zijn bijvoorbeeld rellen geweest in, uh, in Cairo. Uh, uh, net voor de verkiezingen. Nou, de hele wereldpers was daarbij aanwezig. En kon het zien, dat ging dan om de bouw van de moskee. Waarvoor, uh, uh, of de, de bouw van de kerk natuurlijk. Waarvoor christenen speciaal toestemming moeten krijgen. Nou, men was daar maar bij begonnen omdat die toestemming niet kwam. En je ziet gewoon dat er steeds, als er bijvoorbeeld een probleem is in een dorp... waarbij christenen en moslims zijn betrokken dat het tot gevechten komt. Er wordt gezegd dat de autoriteiten altijd dan partij kiezen voor de moslims, niet voor de christenen. Uh, christenen zitten uh, bijvoorbeeld in de hoofdstad in, in slechte banen. Dus ja, je, je ziet gewoon die problemen steeds uh, verder toenemen. Ja, en ook, ook geweld, dat is in het verleden wel gebeurd. En men is natuurlijk bang dat nu, met die spanningen van de afgelopen maanden, dat verder zal toenemen. Dankjewel, Nicole Lefevre.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 Estland is om middernacht overgestapt naar, van de kroon naar de euro. En om de vervanging te vergemakkelijken, kan de komende twee weken nog met beide munten worden betaald. En daarna kunnen de Estse kronen alleen nog worden ingeleverd bij banken. En op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is met de ingang van vandaag de Amerikaanse dollar het gangbare betaalmiddel. De drie eilanden zijn sinds 10 oktober bijzondere gemeenten van Nederland. En ze geven de voorkeur aan de dollar boven de euro. In Pakistan zijn zeker twaalf mensen gedood door aanvallen... van onbemande vliegtuigjes van het Amerikaanse leger. Een paar uur na elkaar werden twee aanvallen uitgevoerd. Volgens Pakistanse functionarissen was er eerst een aanval op een voertuig... en twee uur later, toen mensen bezig waren om de lichamen uit het voertuig te halen... werd de plek nog een paar keer onder vuur genomen. Afgelopen jaar voerden de Amerikanen 110 aanvallen uit... met onbemande vliegtuigjes in Pakistan. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.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 De Staatsloterij heeft gisteravond de hoofdprijs en de helft van de recordjackpot uitgekeerd. Het lot waarop de hoofdprijs van 27,5 miljoen euro viel is gekocht in Gelderland. En iemand uit Noord-Brabant won met een half lot 13,75 miljoen uit de jackpot. Ik ga nog even terug naar Karin Alberts in Volendam. Ze is bij de herdenking van de nieuwjaarsbrand in Volendam tien jaar geleden. De verbinding viel net weg, Karin, toen je aan het vertellen was over jongeren... die misschien niet weer die camera's op hun verminkte gezichten en handen gericht wilden. Precies, er waren opvallend weinig jongeren aanwezig bij de bijeenkomst. Ik spreek al in de verleden tijd, want hij is zojuist afgesloten. Vanmiddag is er overigens nog wel, en misschien dat daar heel veel jongeren naartoe komen, een bijeenkomst met zang en muziek, Volendam tien jaar later in woord en muziek heet. Het is weer in de Vincentiuskerk en voornamelijk jongeren zullen daar ook live muziek maken, zingen, toespraken houden. Maar goed, hier bij het monument waren er relatief weinig. Uh, aan de andere kant, de ouders die ik gesproken heb, die zeiden wel allemaal... Uh, ja, wij vinden het toch erg prettig en belangrijk om hier nu... tien jaar later nog bij stil te kunnen staan. Want wij hebben er nog dagelijks mee te maken. We hebben het er nog moeilijk mee en we vinden het belangrijk om eraan terug te denken. Ja, maar bij de jongeren is het dus misschien de behoefte om officieel te herdenken... na deze keer niet zo erg meer aanwezig, toch? Dat zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig een beetje speculeren als ze er niet uh, uh, hier zijn om het hen zelf te vragen. Uh, en misschien hebben ze gewoon geen, zicht om het hier, of geen zin om het hier te doen op een plek waar natuurlijk veel media aanwezig is... Uh, waar ook mensen van buiten wonen dan naartoe zijn gekomen. Ik sprak nog een uh, echtpaar wat hier uh, in de buurt woont... die op zich hier geen mensen kende, maar ja, die zich toch op een of andere betrokken voelde. Die wilde komen kijken, wilde komen meeleven. Uh, ja, En het kan natuurlijk zijn dat die jongeren denken... wij willen gewoon verder met ons leven. Maar goed, dat is een beetje speculeren. Zij hebben in elk geval om half drie nog een eigen bijeenkomst... een muzikale bijeenkomst in de kerk. En um, ja... Uh, hier zijn mensen nu bezig om de boel af te breken. En is de officiële herdenking op deze plek in de haven voorbij? Klaar en dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws: twee doden in de nieuwjaarsnacht. Volendam herdenkt nieuwjaars, de nieuwjaarscafébrand en 20 doden, zeker 20 doden, bij de aanslag op een kerk in Egypte. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. En nu gaat Radio 1 verder met de nieuwjaarsreceptie. Dit is Radio 1. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam... blikt Radio 1 vooruit op 2011. Max van Wezel en Tineke Verburg. Welkom terug bij de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Tot 6 uur kunt u hier op Radio 1 luisteren naar een gezamenlijke uitzending... waarin we op verschillende gebieden vooruit blikken op 2011... Tot twee uur gaan we het hebben over de vraag... wat we het komend jaar aan economische ontwikkelingen kunnen verwachten. En welke kansen 2011 biedt aan ondernemers. En daarna spreken we met rechterplaatsvervanger Willem van Bennekom... die zich zorgen maakt over het functioneren van de rechterlijke macht in ons land. Tussendoor ter verluchtiging ook nog stand-up comedy van Steven Stol... van het Comedy Café in Amsterdam. Maar we beginnen met live muziek van Dorine Wiersma met het nummer Zeist. Scholen in de bosjes die van Rudolf zijn bevrijd Nog vrijer zijn dan Steiners Instituten Waar ieder kind allergisch is voor pollen of voor meid Voor kleurstoffen, voor koemelk of voor gluten Waar volksdansen op het dagelijkse rooster staat En je eigen bamboe fluitje maken Waar kinderen met haaknaald en een zelfgesponnen draad zelf hun onderbroeken leren haken. Dat zie je allemaal in zijst. In die villa's, daar gebeuren achter eikenhouten deuren van die dingen die je wel eens hebt gelezen in een boek. Over oude Indianen of verlichte Tibetanen. Daar in zijst gebeurt dat echt gebeurt dat bij mij om de hoek. In zijst, daar komen mannen in een cirkel bij elkaar. Te drummen en een lied te zingen. En om onder leiding van een sterrenwiegelaar te praten over echte mannen dingen. De vrouwen komen ook graag in een cirkel rond het vuur. Om zich aan elkander bloot te geven, om hun ziel te ademen en één met de natuur. Hun geboorte weer te herbeleven. Dat zie je allemaal in Zeist. Het is dat jullie het ook weten. In een zweethut kun je zweten. En dan kom je door de warmte weer terug bij je gevoel. Want als zijstenaar geboren, was je dat meteen verloren. Daarom hebben Zeistenaren collectief een hoger doel. Zeist naar hartelust gaan klankschaal mediteren en in elke straat woont wel een aura lezer. De wiegelroede loper komt de aardstralen bezweren op advies van de natuurgenezer. Je kunt in Zeist de clown die in jezelf zit ontdekken. Dan ga je op een zondagmorgen met een man of acht. Of twee gezellig gekke bekken zitten trekken En kom je door het lachen met elkaar weer in je kracht Ik heb nu zelf ook mijn eerste rijkigraad graad gehaald En de gaten in mijn aura laten hielen Ik heb er 185 euro voor betaald Knappe jongen die dat ding nog kan vernielen een buurvrouw vroeg me laatst of ik ook interesse had om engelen bij mij te laten wonen. Ik heb ja gezegd, nu komen ze bij mij, de habitat van smoezelige energie verschonen. Dat overkomt een mens in Zeist. Door die zeisterdialogen lijkt je eigen denkvermogen weggevlogen. Je wordt meegezogen in het hele spel. Je raakt besmet met de terreur. Bonkt er een engel op je deur. En hoor jij jezelf zeggen, kom maar binnen, Gabriel. Zeist. Nooit geweten dat het daar ook nog allemaal zweefteven en waren. Dat was dus waren. Ik zou maar, ik zou maar uh, verhuizen, Dorine Wiersma, als de buren dit gehoord hebben. Ja, Ergens anders heen daar. voor nieuwe inspiratie. Al, al van de Rijn misschien. Uh, straks meer uh, Dorine Wiersma in, uh, deze, bij deze nieuwjaarsreceptie van Radio 1. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis kwakelt de Nederlandse economie. En dat doet hij al twee jaar toch lijkt er hoop dat het nieuwe jaar eindelijk weer voorspoed en groei zal brengen. Wordt 2011 het jaar waarin we de crisis achter ons kunnen laten... en waar liggen dan de kansen voor ondernemende Nederlanders? Hierover gaan uh, Tineke en ik zo praten met Willem Middelkoop... oud financieel verslaggever bij RTL Z, publicist en tegenwoordig ook handelaar in goud. En Willem voorspelde de crisis al lang voordat hij uitbrak... En tegenover hem zit Michiel Muller, ondernemer zelf, oprichter van onder meer Tango en Roet En hij schreef vorig jaar het boek Ervaringen van een seriële ondernemer. Dat werd verkozen tot ondernemersboek van het jaar. Nou, goedemiddag allebei. Goed ja. nieuwjaar, uh, Meneer Middelkoop, u uh, staat erom uh, beroemd, berucht bij sommigen zelfs... dat u uh, lang voordat de crisis uitbrak in 2018 ook voorspelde. Maar heeft u ook voorspeld dat we twee jaar later nog steeds midden in de misère zouden zitten? Uh, ja, want na mijn eerste boek Als het doorvalt, waarin ik eigenlijk de kredietcrisis aankom,. kwam het tweede boek over dat het nog veel erger zou zijn. Ja, overleefde de kredietcrisis. En toen voorspelde ik al, je kan erop wachten. en dat is eigenlijk mijn meest positieve scenario: dat we in, de, in een soort Japans scenario terechtkomen. En wat houdt het Japanse scenario nou in? Nou, in Japan had je een enorme speculatiegolf in de jaren 80. Daar kwam eigenlijk de crisis, de kredietcrisis, hun kredietcrisis, die startte in 1990. En eigenlijk al twintig jaar kwakkelt die Japanse economie. Die beurs staat nog steeds 80. En dat kan ons Nou, daar zitten we eigenlijk middenin. U bent een optimistisch mens, Ja, Jawel hoor, jawel. Ja, thuis heet ik zelfs een ziekelijk optimist te zijn. Um, maar we zitten in een kwakkeleconomie. En dat houdt in soms, um, ja, dan groeit die economie bij uit een recessie. En dan val je weer eens wat terug. En dan maken mensen zich zorgen over hun eventuele dubbele dip. Maar het kwakkelt. Het is allemaal niet zo heel erg. Het is niet zo dramatisch. Mensen gaan niet huilend en plunderend over de straat. Maar het is ook niet echt weer het feest van vroeger. Terwijl het handelen in goud van nu. waarom is dat verstandig? Nou, dat is om even iets recht te zetten. Dat, eh, ik ben ooit bij Pauw Witteman geweest toen ik stopte als journalist. En toen stond er onder als titel Goudhandelaar. Want ik begon een webshop in goud. Nou, ja. schaam ik daar. Ja, daar hebben het wij voor? het weer van hoor. Van Paul Witteman. Ja, maar eigenlijk ben ik fulltime bezig met een beleggingsfonds eh, in grondstoffen. Eh, en de, waaronder goud? Waaronder goud en zilver. En waarom goud en zilver? Omdat. Ik uit mijn um, research die ik heb gedaan eigenlijk, uh, voor mijn boeken... heel erg had geleerd dat als die economie, die hoogconjunctuur voorbij is... en je dus echt per definitie een soort... Afrekening krijgt met al die excessen die zich hebben opgebouwd in dat systeem. dan vluchten beleggers weer terug naar de oude veilige havens, veilige waarden. En goud is natuurlijk gewoon geld wat je niet bij kan drukken. We zijn het eigenlijk vergeten, maar duizenden jaren is goud de basis geweest van ons geld. Wij zijn dat, he, de afgelopen tientallen jaren, zijn we helemaal vergeten wat de rol van goud altijd is geweest. Maar het is nu een beetje duur hè, om, om te kopen. Ja, nou daarom kan je beetje zilver kopen. Dat is nog steeds veel ja, te kopen. Ja. Daar tegenover, uh, meneer Middelkoop, zit Michiel Mulle. Ondernemer, um, ja, en dan vooral bekend omdat je ondoordringbare markten hebt opengebroken, zoals uh, Ro Roetmobiel, natuurlijk tegen de ANWB, die monopolist was, en Tango, een onbemande uh, tankstation, -keten. Ja. Um, Wat herken jij dit uh, verhaal wat hier middelkoop schetst als beeld? Van onze economie. Voor het nou, wat, ik jaar? Zeker, wat ik zeker herken is dat uh, dit wel een stuk dieper is dan we misschien allemaal denken. dat het erg veel langer gaat duren om er weer uit te komen. Oh. Natuurlijk zijn we nu een, oh. beetje ja, triest, ja, we zijn toch, een beetje op de weg terug. Ja, trieste. We zijn een beetje op de weg terug. En dat komt allemaal wel weer hoort, Kan iemand op ons wat leuks komen vertellen? Maar, ja. um... nee. En als we, we zijn natuurlijk nu ook in de, in de huizenmarkt actief. En als je ziet ja. hoe. Dat gaat nog erg lang duren voordat we weer de situatie hebben zoals we die drie jaar geleden hadden. Ja. Dat je een leuk huis had dat je gewoon drie mensen voor de deur had liggen. Precies. Dat nou, even, vertel me even die huizenmarkt. Want je hebt een veiling, een veilingsite ja. die heet <laughs> bieden en wonen.nl. Ja. En uh, daarin zetten mensen hun huis dus op internet. En op een gegeven moment, uh, na zoveel dagen, 30 dagen of zo, wordt het geveild. Ja. Is dat nou juist uh, een goed plan? Om ja, dat is een heel goed plan. Want een van de grootste problemen nu in de huidige huizenmarkt... is dat iedereen nog werkt met zijn oude vraagprijs. Mm -hmm. En nou, die is eigenlijk veel te hoog voor de huidige markt. Dat betekent dus dat eigenlijk niemand komt kijken. En je kunt pas echt verliefd raken op een huis als je een keer binnen bent geweest. Want dan zie je van, hé, hey, wacht even, het is toch eigenlijk wel leuk uh, uitzicht hier. En ik wist niet dat die winkels zo dichtbij waren, enzovoort. En wij werken met een vanafprijs. En die is dus ongeveer 20 tot 30 procent lager dan de vraagprijs. En je staat wel op Funda tussen alle andere huizen met dezelfde hoge vraagprijs. Dus ja, we hebben al iets van 30 tot 40 keer meer kijkers, hits, op Funda. En daar komen uiteindelijk eens bezoekers uit. En die raken geïnteresseerd in dat huis. Ja, heel opvallend. Ja, als ik heel even mee mag boeien, We hadden net een vorige gesprekje. Toen vroeg hoeveel ligt jullie verkoopprijs nog gemiddeld lager... dan wat, wat hè, de makelaars melden, melden. en de VM meldt. Dat is gemiddeld 10%. En dat geeft dus aan dat die huizenprijzen in Nederland eigenlijk 10% die lager de... liggen... dan wat de NVM ons ze schatten hun eigen huis nog 10% hoog ja, in. Hè, dus we gaan zeg maar 20% naar beneden om, om op die vanafprijs te komen. En dan gaat het bij de veiling weer 10% omhoog. Dan kom je ongeveer 10% onder de vraagprijs uit. Dat wil ook iedereen. Als je nu een 100 man vraagt met een huis in de verkoop... wil je het verkopen voor 10% onder de vraagprijs... dan zegt iedereen ja. Maar waarom houden de makelaars de prijs dan hoog? Die willen toch ook verkopen? Ja, nou daar weet, weet jij ja, meer van dan ik. Nou ja, het zit deels natuurlijk bij de bij de makelaars tussen de oren. Een deels zit het ook in de systematiek die we. We hebben natuurlijk een heel rond. Raar... tussen de oren. Nou, uh, uh, proberen natuurlijk zoveel hoog mogelijke uh, prijs te realiseren. Want ja, zit meer maar... in hun portemonnee dan. zit in hun portemonnee, ja, dat valt wel mee. We wachten maar wat, we liever 300 je... dagen dan dat we... Nou, hè? dat en wat je natuurlijk vroeger heel erg had... is dat je een makelaar die zei... ik ga het voor een hoger bedrag verkopen, die nam je. Ja. Dus heel veel makelaars hebben zich op die manier ingekocht in die markt. Van, nee, ik ga echt wel 220.000 euro voor je woning realiseren. Terwijl ze eigenlijk al wisten... Als ik het voor 190 kwijt kan, ben ik al goed bezig. En dat is de verkeerde houding in deze neergaande markt. Ja, en nu is het natuurlijk een enorm probleem. Want je hebt makelaarskantoren die vroeger met z'n vijven waren. Die zitten nu nog met z'n twee of met z'n anderhalve. Die hebben wel twee keer zoveel woningen in het etalage hangen. Hè? Want het wordt niet verkocht, het komt alleen maar bij. Dus het serviceniveau, de hoeveelheid aandacht die je aan kan besteden, is een stuk lager. Ja, ja die kopjes koffie zijn ook de beker, plastic bekertjes koffie. Ja, zeker. zeker, tevallen, zeker. Ja. En ik denk ook een ander iets, dat als je kijkt naar de, de, de makelaarsorganisatie, de NVM, die komt natuurlijk vaak met cijfers naar buiten. Eigenlijk om te zeggen, het valt allemaal wel mee. Ja, ik weet niet of dat nou heel verstandig is. Want als je natuurlijk kijkt naar hun cijfers... is het vaak gebaseerd op de huizen die inderdaad verkocht zijn... Maar de huizen die al twee, drie jaar rondjes ja, draaien op Vunda, die zitten niet in de gemiddelde. Dus. Ja. Ja, wat, wat ook interessant is, als ik het aan mag vullen... Uh, onze markt lijkt natuurlijk met de opgeblazen huizenprijzen die we hebben... omdat iedereen tot 120% kon financieren. Wat in Duitsland bijvoorbeeld niet kan, wat in Amerika niet komt. Ja. Onze markt lijkt heel erg op die bijvoorbeeld van Ierland en van Spanje... van die markt. Over, dat is markt. geen goed teken. En daar is, zijn de prijzen ja. al gehalveerd. En daarom roep ik altijd van de angst is er... zeker als je ziet dat nu weer de criteria enorm worden opgeschroefd om aan een bepaalde hypotheek te kunnen, uh, te kunnen krijgen... dan ligt er een groot risico dat die huizenprijzen gewoon nog 20, 30 procent... Nee, wat moet je dan deel? doen? Snel je huis nu verkopen... Nou, voordat die voordat in waarde daalt Ik en, heb veel, op een huurflatje gaan zitten? Ik heb veel vragen gekregen van mensen de laatste 18 maanden... die bijvoorbeeld een huis wilden verkopen... of omdat ze als belegger meerdere panden hadden... of omdat ze erover dachten om zelf hun huis te verkopen over een aantal jaar. En heb ik allemaal geadviseerd van... Verkoop het nou. Deze zomer, want in de zomer verkoopt het ja. altijd makkelijker. Want ik ben bang dat je volgend jaar 8 of 9 procent minder krijgt. Nou, er zijn natuurlijk mensen die moeten verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld al een andere nieuwe woning opgeleverd hebben gekregen. Of omdat ze gaan scheiden. 30 procent van de woningverhuizingen komt door scheiding. Dus ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel een beetje gehad met die banken. Erg beneden. Pech. Ja. Nou, het is duidelijk dat de huizenmarkt er niet best uitziet, er niet best voor staat, ook het komende jaar niet. En dat jij, Michiel Muller, daarin een modus hebt gevonden om toch nog. Uh, goede zaken te doen, maar even over de stand van het land... op het gebied van de economie. Het huidige kabinet, is dat nou goed voor ondernemers? Hoe zie je het? Nou ja, het is natuurlijk nog een beetje een ik denk dat de plannen op zich wel goed zijn. Hè? Ze hebben een aantal topgebieden aangewezen... waar we, denk ik, tien jaar geleden al heel hard gas hadden moeten geven. Uh, water, energie... Uh, life sciences enzovoorts. Waar we echt hè, als kennis-economie heel goed zouden hebben kunnen scoren. Nou, Die hebben ze nu aangewezen als topgebieden. Met een innovatieplatform wat helemaal niet van de grond ja, gekomen is. Ja, innovatieplatform zullen waarschijnlijk ontzettend druk hebben gehad. Maar het is echt waarschijnlijk een, een, een generaal zonder leger geweest. Ja, Enorm zou het veel overleg. Waarom zou ja, ja, dat, het wel lukken? dat dan? is dus het vraagteken gaat het ja. ze lukken om te zeggen oké okay, we hebben natuurlijk een aantal hele succesvolle van die campuses bijvoorbeeld in Eindhoven Twente waar het heel goed werkt om overheid bedrijfsleven en wetenschap samen ja. te laten werken maar geen uh, oude hoercultuur maar echt dingen voor elkaar krijgen, ook geld ter te beschikking stellen... maar een hele andere cultuur dan met z'n allen uh, in een innovatieplatform... gaan nadenken, hoe gaan we het allemaal doen? We worden, we worden eerder in de uitzending Geert Mak, die zei... dit is eigenlijk een heel ouderwets linkskabinet, maar ouderwets in de verkeerde manier. Ze pakken de vergrijzing niet aan, ze pakken de, uh, de door, doorstroming op de arbeidsmarkt niet aan. Ja, nou, ik denk dat... Uh... Ik ben eigenlijk als ondernemer blij met een, met, een, met een toch wel rechtskabinet. Omdat ik denk dat in deze tijd toch wel nodig is. Want Geert Mak, dus niet die van het ja, Nee, dat, dat maar als, het je als je gaat kijken naar wat voor soort rechtskabinet dit is. dan zie je inderdaad. Het belangrijkste is dat er eigenlijk niks wordt besloten. En dat, daar heb ik het meeste problemen mee. Er liggen hele grote problemen voor ons. Op het energiegebied, de energietransitie die moet worden ingezet. Ja, fossiele brandstoffen raken op. Nou, zo liggen er heel veel zaken die moeten worden aangepakt. Ook op sociaal gebied, en met de pensionering, de golf die er komt. Er echt gebeurt er niks. Wat is er dan en... toch zo verfrissend rechts aan dat kabinet, Willem? Nou, dat is Mark Rutte zelf. En dat is toch wel de leider. En dat is, um... om een mooi voorbeeld te geven. Anderhalf jaar geleden ging mijn telefoon, ik nam hem op. Willem, met Mark Rutte klonk het opgewekt. We moeten eens praten over de kredietcrisis. Hij laat A, niet zijn assistent bellen. Hij belt zelf. Uh, het komt binnen drie dagen. En uh, we hadden volgens leuk geluncht. En toen zei hij, Willem we maken nog een afspraak. En het gaat met zo'n... Maar is dat typisch rechts, terugbellen? Nee. Dat lijkt me gewoon goed. <lacht> <lacht> Linkse mensen die bellen ook nee. nooit terug. Nee, het is wel typisch Mark Rutte. Nee, maar het is typisch Mark Rutte. Het, met wie je ook spreekt... Iedereen zegt, Geert Max zei het ook... Uh, um, ja, wat een leuke, blije, ja. enthousiaste man. zit gewoon energie en, en enthousiasme. Nou, en, en, kop, en dat ja. heb je nodig, dat moet ja. een leider uitstralen. Nee, oh, en voor Mark zijn er geen problemen. Ja. Maar goed, als de uitstraling goed is, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ja. Maar wat hij inhoudelijk doet, jij zei, jij, uh, zei ja. net... Het uh, uh, moet meer, nog blijken. Van, uh, het staat stil, het stagneert, er gebeurt niks. Ja, dan heb je er toch niet zoveel... Nee, nee dat nee, hebben we al zo lang uh, ja. natuurlijk in Nederland gehad. Uh, er gebeurde al zo lang eigenlijk niks en Onder het laatste kabinet Balken en er waren het alleen maar studiegroepen en meer rapporten. En maar goed, we hebben wel gezien: de eerste honderd dagen, die stof wel voortvarend is, is de ploeg ja, dus van start dus noem, gegaan. Dan even wat positieve dingen waar ondernemers of waar uh, onze economie bij gebaat is, iets daadkrachtigs. Ja. ja, nou um, ja, dan moet dan, dan ik val stil. Ik toch stil, <laughs> maar ik moet ook zeggen: ik, ik ben iemand, ik ben een uh, economisch uh, verslaggever. Zo, zo zie ik mezelf dan steeds. Ik schrijf nog steeds boeken. Ik, ik um, um, bestudeer heerlijk erg wat uh, internationaal gebeurt en wat er dan in Nederland gebeurt interesseert me eigenlijk niet zo. Um, en dus volgens mij er maakt er het... geen rol van betekenis. Nee, volgens mij maakt het ook niet zoveel uit. Als er een storm, als er een orkaan over je heen komt, en er is sprake van de financiële orkaan nog steeds, dan maakt het niet uit welke dijkwachter er op de dijken staat. Dan, dan breekt de mag... dijken wel of niet door. En, en zo, zie ik, zo kijk ik toch heel erg naar de wereld. En ik, ik zit heel erg vanuit de helikopter te kijken. En dat maakt wat wij hier in Nederland doen niet zoveel uit. Misschien nog even Michiel Mulder een citaat van Gert Mak uit het vorige uur, want daar zei hij ook iets over. Hij zei namelijk, de, de echte grote multinationals zitten niet op zo'n beetje provinciaals kabinet. Net als dit uh, te wachten. Het brengt Nederland alleen maar in de, isolement in de, in de wereld. Merkt u daar ook iets van, of niet? Nou, ik weet niet of nou dit, dit kabinet nou echt alleen maar provinciaal is... of zich alleen maar op het MKB richt. Ik denk niet dat dat heel verstandig zou zijn. Ik denk wel, en dat is natuurlijk altijd wel gebleken... Is dat ondernemerschap, het starten van nieuwe ondernemingen... en de economie wel weer een beetje een push kan geven. En dat is op zich... Kijk, heel veel ondernemingen nu in Nederland hebben natuurlijk het vet van de botten. Een managementlaag uit. We gaan minder vergaderen, we gaan meer doen. Er is druk op de organisatie gekomen. Een soort creative destruction, maar dan binnen het bedrijf. Jongens, we gaan dingen anders doen. Het moet ook anders. Sneller beslissen, kortere bochten. Dus... Op en zich zijn ze allemaal in de startblokken. Er zijn maatregelen voor genomen om starters die kans ook te bieden. Ja. En de marge binnen het bedrijf is op zich goed. Alleen nu moet die omzet weer gaan groeien. En dat is natuurlijk de vraag of dat lukt. En lukt dat iedereen. En dat is natuurlijk een, uh, Daar heeft natuurlijk de wereldeconomie een belangrijke. Uh, een, hm. K zou, je, zou je dit kabinet... Want jij hebt al gezegd, je hebt gebeld met uh, Mark uh, Rutte. Ja, uh, hij belt oh, mij. Oh, hij belt mij. <lacht> ja, zo, is zo, nee, nee, wil... <lacht> nee, nee, dat hebben ja. we nu Wij, heel... wij, wij horen ja. bij de mensen die iemand moeten bellen... maar Willem hoort bij <lacht> <Wat> de <lacht> mensen die gebeld worden. <lacht> hij is kennelijk geïnteresseerd in je advies. Wat heb je hem geadviseerd? Nou, dat het, nou dat het bijvoorbeeld niet verstandig is... wat Mark altijd zegt... wij moeten die financiën op orde hebben. Hij roept nu ook in Europa... wij moeten die financiën op orde hebben. Maar als Amerika bezig is met Een soort financiële zelfmoordkoers, uh, het maakt niet uit hoe groot de tekorten zijn, dat is een probleem voor later. In Engeland zag je eenzelfde koers. Gelukkig zijn ze daar nu aan bijdraaien, maar die bezuinigingen willen nog niet echt van de grond kopen. Maar als de hele wereld financieel door rood rijdt, is het erg onverstandig om voor het, uh, om voor het rode licht stil te blijven, om weer staan. het beste jongetje van de ja, kast te spelen. Want daar word je niet voor beloond als we straks we weten dat, dat deed dat we haar... al destijds de in die we ja. weten dat we naar een totale herziening moeten... van ons financiële systeem. Mm -hmm. Dat willen we nu nog niet toegeven... omdat we hopen dat we nog uit de problemen kunnen groeien. Maar binnen vijf tot tien jaar moet je naar een hele grote aanpassing... in dit wereldwijde financiële systeem. En dan ga je er volgens mij niet door, voor beloond worden... dat je je zaakjes goed op orde hebt. Dan, ja, dan ben je toch je dan weer een speelbal van... Zeg je dan van investeer maar en geef maar nou, uit. En, en over... je... doe niet zo gek als in Amerika. Uh, alsof uh, he, daar wordt uitgegeven... like there's no tomorrow. Alsof je nooit je rekening hoeft te betalen, maar probeer niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Want, want uh, je zit in een wereldwijd krachtenveld en je moet gewoon daarin mee. En je wordt toch bespeeld door die grote landen en die grote krachten. Voor macroeconomen natuurlijk ook de, de vraag, hè? moet je dat gewoon door blijven besteden zoals Amerika doet of moet je economie op orde krijgen, je huis uit het boekje. En de antwoord? Nou ja, er zijn twee stromingen. Eigenlijk De ene zegt van nee, je moet gewoon echt blijven investeren. Hè, want het komt geld terug. Hè. Dus met andere woorden, elke, elke miljoen dollar die je erin steekt... komt uiteindelijk weer terug als je het in de goede projecten steekt. En de andere zeggen, nee, je moet eerst zorgen dat je je boekje op orde hebt. Nee, het moet je boekje op orde hebben, maar dat moet je wel mondiaal doen. Als ja. jij als enige in de straat ja, je boekje op orde hebt... en de rest heeft er allemaal zootje van ja. gemaakt... dan wordt uiteindelijk die hele wijk gesaneerd. En dan word, je wordt er niet voor beloond. Dan, ja. Ja. Uh... Tot welke stroming hoort u, meneer Midden? Want... Ik ben toch wat meer van de, de huishoudboekjes kant. Aan de andere kant, ja, investeren doen ondernemers natuurlijk continu. Uh, het is altijd een, uh, een beetje, de, de, de kost gaat voor de baat uit. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk wel investeren voordat er iets uitkomt. Dus het is een beetje een combinatie van de twee. Dus daarom denk ik op zich het huisboekje op orde krijgen... maar zorg dat je de goede dingen aan de goede zaken uitgeeft. Dat maar, is natuurlijk het belangrijkste. Je, je nog gaat aangeven, moet je aan en... de goede dingen uitgeven. Ja, ja, ja. zorg dat je de, de budgetten verschuift naar de plekken waar je het wat oplevert. Maar we lopen één groot risico in de westerse wereld... Uh, is dat we hebben tot nu toe alle crisis op kunnen lossen de afgelopen tientallen jaren... door de overheid meer te laten uh, investeren, door de overheid schulden op te laten lopen. En dat heeft altijd gewerkt. En daardoor denken we dat dat ook altijd, nee. zo, zal, dat het ook altijd zal, zo zal blijven werken... Maar er komt een punt dat de overheid aan de grens is gekomen van haar mogelijkheden, en dan keert de wal het schip. We zien dat nu in Engeland. In Japan is de staatsschuld ges gestegen tot uh, meer dan 200% ja. van het BBP, bruto ja. binnenlands product. Uh, wat we nu ook zien in uh, het, het begrotingstekort in Japan is nu 46%. Het begrotingstekort in Amerika is 41%. Dat als econoom, weet je dan, dat leidt richting hyperinflatie op middellange termijn. Ja. Uh, en, en de risico's zijn zo groot aan het worden en daar sluiten we onze ogen voor. En, dat is en hoe staat Europa er dan voor? Uh, ja, als je, als je in Amerika zijn naar... ze krankzinnig bezig. In Japan ja. is de situatie na twintig jaar uh, kwakkelen vrij dramatisch. Engeland is ronduit rampzalig. Daar moet er nu ook hard voor worden ingegrepen. In Europa valt het allemaal relatief mee. Maar als je kijkt naar de problemen in de Spaanse economie, de Ierse economie... die huizenprijzen die blijven dalen... dan, dan is het not a pretty picture. Uh, dat, nee. dat geeft geen vertrouwen voor in ieder geval de middellange termijn. 2011, geen probleem. Dan rommelen we lekker door. Maar de problemen liggen 2012, 2013, 2014... als die vergrijzingsgolf ons ook mitscheeps gaat raken. Japan is daar een heel mooi voorbeeld van. In Japan liggen die... Tekorten dus al zo hoog. En dan gaat die vergrijzing ja. ongelooflijk aan. Schets even hoe ons dat als burgers precies gaat raken. Oké, okay, die, die, die vergrijzing is er. Is inflatie, noem het erom allemaal maar op. Nou, we hebben één ding nog niet gedaan. En dat is verlies genomen. We hebben nog geen verlies durven nemen op de huizen. We hebben nog geen verlies durven nemen op de Griekse en Spaanse obligaties die we bezitten. Er komt een punt over een aantal jaar dat het... Aftikken moet gaan beginnen. En wie moet er dan aftikken? Dat zijn de obligatiehouders. En wie zijn obligatiehouders? Pensioenfondsen, verzekeraars, banken. En dan merken we dat onze pensioenen 30, 40 procent lager worden. Dan merken we dat die huizenprijzen nog eens een keer 20, 30 procent lager. En dan kom je in een soort negatieve spiraal. Mensen noemen me doen en Maar dit zijn gewoon de gevolgen als je de lijn doortrekt. Hè? A, B, C, D. Van waar we, uh, de, de, de, de koers die we gewoon volgen. Dit is wel een heel erg doemscenario. Ja, wel een zwart uh, uh, als Zeg alsjeblieft iets hoop <laughs> Is uh, positief, positiefs? Ja, nou, ik denk dat voor ondernemers, en dan, uh, dat geldt in Nederland, maar ook voor andere landen. Wat wel positief is, dat vooral de, de fondsen die nu beschikbaar komen. Uh, die komen dan niet zozeer vanuit de banken. want die zijn nog steeds een beetje met de voet op de rem. Maar er zijn wel vooral vanuit de investeringsfondsen. zijn er wel veel partijen die zeggen: nee, we gaan weer investeren in wat kleinere initiatieven. Hè, dus niet meer de grote transacties. maar zorgen dat het ondernemerschap weer, weer een push krijgt. En dat zie je ook, denk ik, terug in het onderwijs in Nederland. Waarbij ook ondernemerschap nu op universiteiten serieus wordt genomen. Komt echt in het curriculum. De wetenschappers kunnen er zelfs een soort wetenschappelijk uh, tintje aan vinden. Nou, dat is wel de kant die we op moeten. Want met z'n allen wachten tot er uh, gebeurt wat uh, Willem Middelkoop zegt. Dat is ook niet echt de oplossing. Nee, dat moet je ook niet doen. En je moet ook optimistisch blijven. En je moet ook <lacht> blijven ondernemen. Alleen ik vertel, hè, naar, naar beste eer en geweten, ja. wat je kan verwachten. En ja. het is inderdaad beter om maar met z'n allen optimistisch hier uh, te gaan praten. En te zeggen, het komt wel goed. En uh, daar, daar hebben we als economie meer aan. Nou, ik las dat ik alles verkoop wat ik heb. Hey. Hey. Alles in huis, hey. nou alles in huis. is, over. Uh, dat is ja. hey, hey, dank, dank jullie wel voor deze, deze vro vrolijke noot aan, uh, aan het begin van Binnenmiddelkoop jaar. Uh, binnen binnen en uh, Michiel Miller. Bedankt voor jullie komst. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Een vooruitblik op 2011. We hebben een drietal stand-up comedians van het Comedy Café in Amsterdam gevraagd... om vanmiddag een oudejaarsconferentie 2011 te houden. Dat is dus grappig, want dat is een terugblik op een jaar dat nog moet komen. De eerste stand-upper staat er klaar voor en dat is Steven Stol. Steven, ga je gang. Het is vandaag 1 januari 2012. En dus is het precies tien jaar geleden dat de euro werd ingevoerd in 12 EU-lidstaten... waaronder Nederland... Maar, zoals we inmiddels allemaal weten, is voor een feestje weinig reden. Laat staan budget. Na de crisis in Griekenland, Portu Spanje, Portugal en Ierland sloeg de malaise in het afgelopen jaar ook over naar andere lidstaten. En verloor de euro in hoog tempo zijn waarde. Kocht men in januari nog een brood voor 2 euro. In maart 2011 was dat al gestegen naar 20 euro. En een maand later was 2000 euro nog niet eens genoeg voor een halfje tijger. Of, zoals vaak op straat werd gehoord, rood staan. Daar zit wat in. Supermarkten hadden niet alleen grote moeite... met het verwerken van de enorme hoeveelheden eurobiljetten... maar vooral met het aanpassen van de slogans. Zo werd Lekker Doen, van Dirk van den Broek... vervangen door Lekker Duur Doen... en moest Lidl is Goedkoop worden vervangen... door Lidl is Naar Verhouding Goedkoop. Super de Boer schakelde radicaal om van... graag gedaan, Super de Boer, naar een kort maar bondig Sorry... Ook de banken bleven niet achter en de slogan klein bedrag pinnen mag werd aangepast tot klein bedrag neemt te veel ruimte in beslag. Overal gingen mensen op zoek naar alternatieve betaalmiddelen en vlak voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne vond men dat in de plotselinge vloedgolf aan voetbalgerelateerde marketingacties die de supermarkten over hun klanten uitstorten. De grote winnaar was daarbij wederom Albert Heijn. Ja 2011 was het jaar van de voetbalplaatjes. Inmiddels niet alleen een volstrekt geaccepteerd betaalmiddel in winkels... maar ook op alle internationale effectenbeurzen. Op de binnenlandse politiek had deze crisis achteraf gezien opmerkelijk weinig invloed. De linkse oppositie probeerde weliswaar de schuld te geven aan het kabinet Rutte 1... maar daar werd in de regering slechts hard om gelachen. Steeds meer vergaderingen in de Tweede Kamer werden inmiddels overheerst... door het ruilen van voetbalplaatjes en het bijhouden van verzamelalbums... door de Kamerleden onderling. De meest gehoorde uitspraak tijdens zowel de debatten over troepen naar Afghanistan... de hypotheekrenteaftrek en de integratie was dan ook... wie heeft Wesley Sneijder dubbel? Ja, 2011 was een jaar van sport... Hoewel Nederland teleurstellend presteerde op datzelfde EK-voetbal georganiseerd door Polen en Oekraïne. Maar dat gold eigenlijk voor alle favorieten. Bij het begin van de achtste finales waren alleen nog Oost-Europese landen over. Het voetbal zou op deze manier het Songfestival achterna gaan, was een veelgehoorde klacht. Maar volgens FIFA-voorzitter Sepp Blatter was er geen enkele aanwijzing voor fraude of omkoping. Maar goed nieuws was er ook. En daar sluiten we dit overzicht natuurlijk mee af. Misschien wel het beste nieuws in jaren, de ontdekking van een alternatieve brandstof... waarvan er nog heel lang genoeg voorhanden is... en waar met een beetje geluk nog dit jaar de eerste auto's op gaan rijden. Ja, Niet alleen auto's, 2011 zal toch vooral de geschiedenis ingaan... als het jaar dat ook de scheepvaart, elektriciteitscentralen en industrieën... milieuvriendelijk gingen stoken, op de onpraktische redenen volkomen in onbruik geraakte... en daarom massaal versnipperde en met een eenvoudig chemisch procedé bewerkte OV-chipkaarten. En u hoorde Steven Stoll, stand-up comedian... bij het Amsterdamse Comedy Café. Bedankt. En dat weer onmiddellijk gevolgd door een optreden van Dorine Wiersma. Dit keer met het lied Het Lid van Jan Smit.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 Ik reed een eindje verder en ontwaarde even later Een soort gelijke bobbel in een groen met zwarte ruit Jan Smit zijn lid leek in dat ruitje nog een stuk parater Bobbels komen onder ruitjes altijd beter uit Het lid van Jan Smit in een groen geruiten bokser Het kan in al die bushokjes toch niemand zijn ontgaan Het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster Het leek Goddorie wel een erupterende vulkaan dat Jan niet van tv en radio af is te mappen, is iets wat ik heb leren accepteren op den duur. Het fijne van tv is dat je altijd nog kunt zeppen. De radio kan uit en kranten kunnen in het vuur. Maar als je over straat rijdt, heb je bitter weinig keuzen. Dan krijg je of je wil of niet dat lid dus door je strot. Ik slik een heleboel, want ik ben heus geen religieuze. Maar het lid van Smit had ik liever niet gesproken. Het lid van Jan Smit, ja ik ben me rot geschrokken. Ik slipte en mijn auto ging nog net niet in de rail. Het lid van Jan Smit zorgt voor scherven en voor brokken. Ik kan huis wel wat hebben, maar dat lid is mij te veel. Wow. Dorine Biersma was dat. En mocht u meer willen horen van Dorine... dan kan dat bijvoorbeeld via de onlangs verschenen cd. Dat doet ze anders nooit. Dat moet je helemaal achter elkaar uitspreken ook. En dat zijn nummers uit het programma Goed Zo, Dorine... waarmee ze vanaf 14 januari door het land trekt. En bij ons aan tafel is inmiddels Willem van Bennekom aangeschoven. Hij is oud-vice-president van de Amsterdamse rechtbank. Auteur van het boek Op Drijfijs. Daarin schetst hij een weinig rooskleurig beeld van het functioneren van onze rechtsstaat. En uh, of dat in 2011 beter zal worden, dat gaan we aan hem voorleggen. Goedemiddag. Ja, want 2010, dat uh, was een jaar van enorme nederlaag eigenlijk, hè? Voor de rechterlijke macht. Misschien wel voor de rechtsstaat. Nog erger. Want... De rechterlijke macht in elk geval moest terugkomen op zijn eerdere oordelen... over bijvoorbeeld Lucia de Berk en Ina Post... na jaren vrijspraak bij uh, de Hoge Raad. Ja, dan heb je natuurlijk het proces tegen Geert Wilders... Hè, de verraking van rechter Jan Moors en zijn bijzitters. Uh, maar de rechtsstaat zelf ook een beetje in gevaar, meneer Van Bennekom. Ja, ik denk het wel. Als je het iets breder trekt dan alleen het functioneren van de rechterlijke macht... dan heb je te maken met een tendens waarbij... Uh, het gezag van de rechter eigenlijk op grote schaal in discussie is. Dat is ten dele de schuld van de rechter. plat gezegd. Maar geeft u even dan aan op welk gebied dat de schuld is van de rechter? Nou, ik denk dat als er sprake is van rechtelijke dwalingen uh, op enige schaal, vermijdbare rechtelijke dwalingen. Uh, dan heeft de rechtelijke macht een probleem. Op enige schaal zijn dat dus heel veel. Hè? De ja. Siedamse Parkmoord, de de -zaak, ja, ja. de Puttense zaak Ja, als ik zeg op enige schaal, dan bedoel ik dat ook echt als Godeschaal. een understatement. Ja, ja dus de nou, rechtelijke nou, macht heeft een probleem. Nou. Maar. Nou, daar is niet één oorzaak voor. Hè? Ik, in dat boekje Op Drijfijs, daar, daar besteed ik er eigenlijk vrij veel aandacht aan. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat. Um, in een heleboel strafzaken, om het daar maar even te beperken... we hebben tussen haakjes de neiging om wel eens te denken... dat de uh, rechtelijke macht samenvalt met het functioneren van de rechtelijke macht in strafzaken. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is maar een betrekkelijk klein deel van wat de rechtelijke macht in Nederland doet. Dat moeten we wel voor ogen blijven houden. Maar als je het over die strafzaken hebt... dan uh, is bijvoorbeeld de hulp van deskundigen is vaak onontbeerlijk... Het proces tegen Lucia de B is daar een heel goed voorbeeld van. Je hebt Recht... al die mensen nodig die DNA begrijpen. Precies. De rechter zelf heeft daar weinig verstand van. Om niet te zeggen helemaal geen verstand van. Dus het gaat erom, worden de juiste vragen gesteld? Worden de juiste tegenvragen gesteld? Wordt goed doorgevraagd? Hoe weeg je de verschillende opinies van deskundigen als die mekaar tegenspreken? De rechter wordt eigenlijk steeds meer een amateur zoals u en ik. Uh, dat kan je zeggen. In een hoop strafzaken is dat zo. Dat heeft zijn goede kanten, want wij zijn heel verstandige mensen. Uh, net zoals uh, de meeste rechters heel verstandige mensen zijn. Maar er zitten ook risico's in. Uh, in de zin dat rechters in toenemende mate moeten afgaan... op wat u en ik uh, vinden als uh, uh, ja, niet-rechters. Waar zit het gevaar voor de rechtsstaat? Want dat is toch een uh, zware term, duurgebruik. Uh, nou ja, dat hangt dus een beetje vanaf hoe je tegen wat je dan nog verstaat rechtsstaat. Als je, als je denkt... Uh, het, het kenmerk van de rechtsstaat is dat je bij de onafhankelijke rechter uh, op kunt komen. Speciaal als het gaat om de schending van vrijheidsrechten. Uh, dan, uh, uh, en je constateert dat dat niet over de volle linie nou zo heel erg gegarandeerd is. Ik geef in mijn boekje daar een hele hoop voorbeelden ja. van. Niet alleen maar op het punt van strafrecht, maar ook op het terrein van het vreemdelingenrecht. De privacybescherming. Mm -hmm. Er is gewoon heel veel wat speelt. Europa. Uh, dan denk ik dat je... Uh, in een periode bent beland. Uh, niet dat, dat die rechtsstaat ooit helemaal 120% heeft gefunctioneerd... maar dat er een periode zit waarin er sprake is van extra uitdagingen. En één daarvan is het functioneren van de rechtelijke macht zelf. En ik denk, om daar nog heel eventjes op door te gaan... dat uh, wat bijvoorbeeld natuurlijk het komende jaar heel erg zal gaan spelen... aan de hand van de zaak Wilders... Uh, een, een procedure waar de rechterlijke macht in Amsterdam dat wil zeggen, de rechtbank in Amsterdam niet omgevraagd heeft... maar die is opgedragen door het Hof in Amsterdam. Uh, ja, Dat uh, uh, wordt uh, begrijpelijkerwijs met argusogen gevolgd. Uh, wraking, denk ik, zal op termijn op een andere manier geregeld moeten worden... dan nu het geval is. Waarom? Nu is het zo dat uh, je buurman op de gang... Uh, die gaat over jouw uh, onpartijdigheid oordelen. Dat kan natuurlijk, dat heeft ook iets heel moois... Dat, maar niet uh, goed voor de sfeer op de gang, waarschijnlijk. Dat is nog niet eens het belangrijkste. Maar het gaat om de, de, het scheppen van zo groot mogelijke waarborgen dat die rechter in rust en uh, niet uh, bestookt of bestormd door oneigenlijke uh, gevoelens en impulsen en geluiden zijn werk kan doen. Wat is dat ja. gebeurd bij die wilde zaak, vindt u, oneigenlijke invloeden? Nou, uh, ik denk dat, dat het verstandiger zou zijn als de wetgever een regeling trof... waarbij bijvoorbeeld een rechter die iets meer op afstand staat dan je buurman op de gang gaat oordelen over je onafhankelijkheid. Of je dat voldoende hebt laten zien in een concrete strafzaak. Dus bijvoorbeeld het Amsterdamse Hof. Dan niet de Kamer Wilders, maar een andere Kamer uiteraard. Ik denk dat dat op termijn onvermijdelijk is. Want die regeling die we nu hebben, die heeft het honderd jaar prima gedaan. Maar in het uh, min of meer... Uh, ja, of, laten we zeggen, gecompliceerde periode waarin we nu zitten... met veel aandacht en begrijpelijk aandacht voor po populistische tendensen... Mm -hmm. daar uh, zal het toch een iets andere kant uit moeten. Ja, maar die publieke opinie en, ja. en, en natuurlijk de mening van de pers... die over al die zaken uh, meespelen... Ja. Uh, ligt dat ook aan de basis van nou ja, zeg maar het verval van het gezag van de rechter of de rechterlijke macht? Uh, ja, hoewel ik niet, uh, niet een onheilsprofeet wil zijn in die zin dat nou bijvoorbeeld... Het, het, nee, maar het. De... Ik, ik kan me zo voorstellen dat een uitspraak die gedaan wordt... en ja. die uh, het volk qua gevoelens niet deelt... dat ja. dat, dat uh, onmiddellijk overal verschijnt als dat dat een verkeerde ja, beslissing is, moet zijn geweest. Dat is iets heel paradoxaals. En bij alle onzekerheden die, die je kan hebben... als je voorspellingen wil gaan doen over het functioneren van rechtsstaat en rechterlijke macht in 2011 is één ding zeker, de behoefte aan recht zal blijven toenemen. Eigenaardig genoeg gaat die tendens, hè, dus steeds meer recht... steeds meer behoefte aan, aan procederen, steeds meer advocaten... Uh, die gaat gelijk op met een heel andere tendens... namelijk minder acceptatie van het gezag van de rechter. U, dat is iets heel wonderlijks. Sterker, nog in uw boek heeft u het over uh, de, het woord een kop van je rechter. Uh, ja, dat gebruik ik als, als, een, als een beeld daarvan. Uh, dat is natuurlijk wel... Uh, ook weer in een minderheid van de strafzaken van, en van de gevallen... waarin uh, een zaak van de rechter speelt, is het aan de orde. Maar je moet in die gevallen waarin dat speelt, die moet je heel serieus nemen. En ik denk dat wij één ding ons niet kunnen veroorloven. Willen wij tenminste niet in een staat van, ja, van betrekkelijke ordeloosheid vervallen... Uh, dat is dat het gezag van de rechter nog verder wordt uitgehold... dan nu het geval is. Ja, maar, dat maar, is niet goed. Maar eventjes, uh, wellicht als de rechters daarin ook de hand in eigen boezem willen steken... hebben zij zichzelf wel geleerd om om te gaan met die pers en met die publieke opinie. Nou ja, het staat er uh, toch altijd een beetje boven in een vakjargon wat niemand kan volgen. Uh, dat is de afgelopen tien jaar toch heel erg uh, veel aandacht aan besteed. Uh, het is een publiek geheim dat, dat de, de Kamer die de zaak Wilders heeft behandeld... Uh, Jan Moors voorop, die is jarenlang persrechter geweest in Amsterdam. Nou, dat die is geen garantie, kennelijk. Nee, maar dat, dan, dan kom je op iets anders. Kijk, ik denk dat uh, een van de dingen die speelt... Dat, uh, uh, en ik vind dat eigenlijk wel heel moedig... dat die Kamer die heeft de zaak heeft willen behandelen als een gewone strafzaak. Ja. Wat eigenlijk heel netjes is. Mm -hmm. Want voor de rechter is iedereen gelijk. Of het ja. nou meneer Wilders is, of het is de eerste de beste draaideurverdachte... Uh, dus dat heeft maar iets in heel dit geval, in dit geval vrij naïef natuurlijk maar als de hele precies, wereld meekijkt. Een voorbeeldproces. Macht, maar dat is op zichzelf dus heel betekenisvol eigenlijk voor de tijd van nu dat de rechterlijke macht zich blijkbaar geen naïviteit meer kan veroorloven. Nee. En jamoe dus is nog over na is naïef te geweest. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Is het eigenlijk niet een hele logische ontwikkeling? Kijk, iedereen met een beetje autoriteit klaagt over de brutaliteit van de mondige burger. Uh, docenten klagen over hun studenten die veel meer weten via internet dan zijzelf. Uh, artsen klagen over de agressiviteit van patiënten die medicijnen eisen. En, en een beetje snel ook. Het is toch niet tegen te gaan dat uh, ja, ook, ook verdachten tegen de rechter zeggen... u bent ook maar een uh, mannetje of vrouwtje, meneer? Je bent ook maar gestuurd, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, het is nou, logisch ja. dat het respect U voor gezagsdragers afneemt nee. in de moderne maatschappij. Zeker, zeker. Dat, dat is ook. Uh, het is misschien eigenlijk eerder wonderlijk om het om te draaien: dat uh, de rechtelijke macht als een van de laatste bastions van. Ja, betrekkelijk uh, onaangevochten gezagsuitoefening. zolang het intact is gebleven. Precies. He, zo kan je dus het ook bekijken. Dus er zit logica in, dus, in, die aanval. Zeg het maar. Is, het, het, is, het was, was te voorspellen. Het is ook voorspeld. Ik heb maar het in maar een gaat het hier in. om het gezag? Ja? Of, jawel, of om jawel. de autoriteit waarmee het zichzelf bepaalt? Nou, het gaat om verschillende dingen. Het gaat om professionaliteit in ja. dat opzicht is er nog wel boeken, denk ik, mm -hmm. in 2011, op het maar eventjes heel, heel populair te zeggen. Binnen de rechterlijke macht, kan professionele. Macht, zeker, zeker. Maar er is uh, denk ik vooral een ander probleem, en dat kwam net al eventjes uh, ja, stelde ik aan de orde, door te zeggen, ja, het is eigenlijk heel paradoxaal dat de mensen wel veel meer recht willen, veel meer beslissingen willen van die rechter, maar zijn gezag eigenlijk niet, niet, accepteren. Uh, niet zo makkelijk accepteren als in het ongelijk worden gesteld. En het sprekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk Wilders zelf. Die zegt. Ja, uh, als ik niet word vrijgesproken, dan heeft Nederland een probleem. Kijk, dat is dus. Dat vind ik bedreigend als een politicus. Dat staat vind ik dat bedreigend, want je mag een hele hoop zeggen. En uh, net zoals iedereen, iedereen die gezag uitoefent. Uh, moet hij tegen een stootje kunnen. maar moet hij ook bestand zijn tegen, tegen redelijke kritiek. Maar uiteindelijk is er een eindpunt. En als je niet accepteert dat het eindpunt de beslissing van de rechter is. Ja, dan heeft uh, niet speciaal Wilders een probleem, maar dan heeft Nederland een probleem. Wilde zij dat omdat hij vond dat die rechters niet objectief waren. Dat het allemaal linkse rechters waren, D66 stemmers waren ja, ja. en D66-stemmers waren. Dat hij daar geen objectief oordeel van uh, verwachtte. U schrijft eigenlijk in uw boek een beetje dat dat waar is. Want u schrijft dat vroeger wou iedereen rechter worden... maar nu wil iedereen zakenadvocaat op de Zuidas worden. Mensen van commerciële uh, kantoren worden echt geen rechter meer... want dat verdient te weinig. Dus die rechtbank loopt misschien ook wel een beetje vol met linksidealisten. Nou, euh, is D66 is links-idealisme? Vind ik een hele linkse partij nou. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, goed, maar dan begrijpen we elkaar... Uh, nee, het is natuurlijk zonder, zonder enige twijfel waar dat er een hele hoop veranderd is sinds de periode... dat rechters voornamelijk bestonden uit uh, de mensen van, van, van de bourgeoisie, om, van de adel, maar niet he, dat je eigenlijk niet eens inkomen hoefde te hebben uh, om recht te kunnen spreken... dat het eerder als een aanbeveling gold om uh, um gewoon vermogen te zijn, zodat je in elk geval niet dat, die centen nodig had om je werk te doen. He, die tijd hebben we ook gehad, die is nog niet eens zo erg lang geleden. Uh, vergeleken daar bij die tijd is het natuurlijk nu totaal anders. En ik zal niet ontkennen, ik bedoel, ik hoor daar zelf ook toe. Ik ben uh, afkomstig uit de uh, advocatuur van de jaren 60 en 70. Maar ik denk, uh, na zo'n tijd in de rechtelijke macht te hebben rondgelopen, dat uh, het absoluut uh, niet waar is dat de rechtelijke macht bevolkt wordt door linksidealisten. Uh, uh, D66 of niet, dat is al heel lang zo. He, dat, dat onderzoeken die wijzen dan uit dat, dat de meerderheid van de rechters... dat hij over het algemeen wel D66 uh, sympathieën mm. heeft. Althans, misschien wel 30 of 40 procent of zo. Maar toch niet raar dat beelders dan denkt... daarvan krijg je misschien geen verre kans? Um, waarom zou je niet van iemand die uh, Partij van de Arbeid kiest... Ah. Uh, of D66 kiest of CDA kiest een verre kans kunnen krijgen? Waarom moet dat etiket bepalend zijn... Voor de eerlijkheid van het proces. Dan maak je toch verschillende gedachten en gedachtenfouten. We hadden het er net met Geert Mak over de ja, kwetsbaarheid van Nederland eigenlijk. Van we kanken ontzettend veel, we halen ontzettend veel autoriteiten onderuit. En we beseffen misschien niet dat we, dat we zorgvuldig zouden moeten omgaan met wat we hebben. Is dat ook uw boodschap over de rechtsstaat? Ja, dat denk ik. Uh, ja, daar kan ik me heel goed in vinden. Ik, uh, ik zie namelijk voor het functioneren van. Um, die uh, ons bestel in Nederland, zie ik niet zo heel gauw een alternatief. Die worden door de populisten, voor zover ze zich articuleren... of articuleren, worden die ook niet echt aangedragen. Dus ik denk dat ik het er heel erg mee eens kan zijn... dat, dat je ontzettend uh, moet oppassen... Uh, met uh, uh, ja, dingen eigenlijk toch een beetje bij het oud vuil te willen neerzetten... Uh, als u niks anders hebt. En als het maar de vraag is of dat zo ver verstandig en verantwoord is. Ja. Wat ziet u, want we kijken een beetje vooruit, wat ziet u gebeuren? Uh, is het mogelijk dat het gezag uh, van die rechterlijke macht hersteld wordt... op een of andere manier? Of zullen die rechters steeds meer tegemoet moeten komen... in hun uitspraken aan het onderbuikgevoel van de burger? Nou, ik denk eigenlijk geen van beide. Ja. Uh, een rechter die tegemoet gaat komen aan onderbuikgevoelens... die verliest zijn gezag. Die kan Ja, Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, want de onderbuik... Die maar dan zal die maar... strijd blijven dus. Jawel, maar dat, dat is misschien ook wel een klein beetje van alle tijden. Uh, nee, dat, dat zal echt de oplossing moeten zijn. Onderbuik is, levert nooit recht op. Ja. Daarvoor is het te primitief. En te eerste instantieachtig. Dat, uh, dus Bedankt. wat dan wel? Bedankt voor uw komst. Dat, Dat is een hele mooie afsluiting. Na tweeën even over. over. <laughs> Willem van Bennekom, oud vicepresident van de Amsterdamse rechtbank. Max en ik nemen afscheid. En eh, na twee uur gaat Radio 1 nieuwjaarsreceptie gewoon door. Maar dan wel met een nieuw presentatieduo. Op onze stoelen zitten dan Bert van Sloten en Hans Smit. En zij ontvangen tot drie uur onder andere theatermaakster Hetti Heiting... en tennisverslaggeefster Marcella Mesker. Blijf dus luisteren. Hele fijne middag. Dank u wel. Rio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.